Het is tien uur, Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Vrachtwagenfabrikant DAF Trucks draait steeds beter. De vraag groeit, waardoor het bedrijf voor de derde keer dit jaar de productie verhoogt. Het is de bedoeling dat vanaf eind mei dagelijks 184 vrachtwagens van de lopende band komen. In verband daarmee gaat DAF Trucks op zoek naar 160 nieuwe werknemers. Tijdens de financiële crisis in 2009 produceerde het bedrijf nog maar 45 trucks per dag... De vrachtwagenfabrikant heeft de financiële crisis vooral goed doorstaan dankzij de deeltijd-WW. Er stonden ervaren krachten klaar om meteen weer aan de slag te gaan toen het economisch beter ging. Bij daf trucks werken op het ogenblik 7500 mensen. Het besluit van minister Leers om het Afghaanse meisje Sahar te laten blijven wordt gebilligd door gedoogpartij PVV. De partij spreekt van puinruimen van links-wanbeleid. De PVV gaat ervan uit dat de minister maar in een klein aantal soortgelijke gevallen een verblijfsvergunning zal geven. Sahar en haar familie krijgen een verblijfsvergunning, besloot minister Leers eerder vandaag. Onder meer op basis van informatie van buitenlandse zaken. Daarin staat dat verwesterde schoolmeisjes in Afghanistan meer risico lopen slachtoffer te worden van geweld.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 Sinds half januari zijn tienduizenden mensen uit landen als Tunesië en Libië gevlucht. Vooral naar het Italiaanse eiland Lampedusa. Het weer. Vannacht ontstaan enkele misbanken. Morgen wordt opnieuw een zonnige dag. In het noorden wordt het 11 graden. En in Limburg een graad of 18. Zondag een paar graden warmer. Dit was het NOS-journaal. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl, durft u het aan?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 Ajax tegen FC Groningen. Ga naar volgdeontknoping.nl en je hebt het. NOS, NOS, NOS Langs de Lijn met Robert Meder. Goedenavond. NWS langs de lijn tot 11 uur op Radio 1. We volgen het eredivisie-duel tussen AZ en NAC Breda de hele avond in Alkmaar zit en die houtkamp. Het is gelijk geworden. Het is 1-1, want een penalty terechtgegeven werd benut door NAC Breda via Gorter. En wat doen we nog meer? Dit uur bij de Europese kampioenschappen turnen... is Celine van Gerner zevende geboren op de meerkamp. En bij de mannen werd Bart van Durlo veertiende. Ja, kan natuurlijk nog iets hoger kunnen... als we of en Ringer iets hoger hadden gekregen. Maar ja, als, als, als. Ranomi Kronenwit Jojo mag bij de wereldkampioenschappen... zwemmen meedoen aan de 100 meter vrije slag. Ze won de afstand bij de Cup, maar dat leverde geen lachende gezichten op. De tijd viel tegen, dus dat is echt niet goed. Daar eh, word je geen wereldkampioen mee. Op Vlaanderens mooiste volgt de helft. Van het Zondag is het weer tijd voor Parijs Roubaix. Uh, beuken over de kasseien stroken, het bos van Valère en de finish in het velodroom. Laatste, nou laatste Nederlandse winnaar was servaars kraven Wacht, ja, daar is hij, Servais-Kraven. Wat moet hij een mooi gevoel hebben? Kijk hem houd. Ja, hij ja, ja, is ja, shirt ja. schoonmaken. Professional ja, genoeg is hij dat hij weet hoe dat moet. En verder staan we natuurlijk stil bij het aankomende voetbalweekeinde. En dan weer even terug naar AZ Nak Breda en die Houtkamp. Uh, dat zijn dure punten. Mochten ze verspeld worden door AZ. Zeker, het staat 1-1 en nu kans voor Nak Breda. Schot van ver wordt uh, smoord, uh, moet ik zeggen. Schot van Horvat in uh, de defensie van AZ. Ja, als het 1-1 blijft, dan uh, zijn dat twee hele dure punten. Want ADO staat op 1 punt achter uh, AZ. Ook de vijfde plaats op de zesde plaats. Twee punten achter uh, AZ FC Groningen. En nu dus uh, voor de nummer 4 van Nederland op dit moment met 52 punten AZ. Een 1-1 stand tegen Nack Breda, de nummer 11. En Nak moet eigenlijk winnen, willen ze, wil ze nog een kansje maken op de achtste plaats, want ze staan even kijken eh, vijf punten achter op FC Utrecht en die staan op de achtste plaats eh, goed, balbezit voor AZ dat op 1-0 kwam door een terechtgegeven penalty in de eerste helft in de 32ste minuut, omdat Horvat Hens maakte en Elm de penalty verzilverde en net na rust, een, een 58ste minuut dus 13 minuten na rust, was het een terechtgegeven penalty aan de andere kant Gaars die een overtreding maakte op Goedelje. Eh, en de penalty werd benut door Go ...die er vorige week ook al eentje maakte tegen de Graafschappen en ook eentje miste. Het is een belangrijke 1-1 de stand. Balbezit voor AZ, wat veel kansen heeft laten liggen. Met name Holmen speelt een niet al te beste wedstrijd. Hij heeft veel mogelijkheden gehad, maar niet benut. En nu is het AZ via Stijn Schaars, die een gele kaart kreeg vanwege die overtreding die hij maakte op Goudelje. En volgende week de belangrijke wedstrijd thuis tegen Ado mist... Vanwege die gele kaart. De balbezit. Marcellus met de bal de diepte in. Richting Holmen, Die kan niet koppen. En die bal leek toch best wel te koppen. Richting Benschop. Die in de spits speelt. Omdat Siktorsson nog altijd geblesseerd is. Evenals Maarten Martens. Maar. Benschop kan toch niet Sinktorsen die uitstekende spits doen vergeten. Hij is te weinig in actie en draait vaak de verkeerde kant op. Dank Breda in de aanval, maar niet voor lang. Want daar zit Elm goed tussen. Elm met balbezit kijkt naar Benschop. Benschop loopt naar de rechterkant. Daar loopt ook de Holmen, maar die wordt even te hard aangepakt door Gorter. En krijgt de vrije wat mee. Misschien dat dat iets kan opleveren voor AZ. We zitten in de 65e minuut. En AZ heeft een vrije trap. Halverwege de helft van NAC Breda. Beetje aan de rechterkant van het veld. En de linksbenige Stijn Schaars gaat die vrije trap nemen. De koppers mee naar voren. Zoals Moreno en ook Moisander zie ik voorin lopen. En dan komt daar die vrije trap van Stijn Schaars. Nee, Moisander is de enige die achterblijft. Daar komt die vrije trap voor doel. Wordt moeizaam weggewerkt. En dan het schot van Marcellus. En die wordt weer weggehaald door Schilder. Het zal een leuke wedstrijd gaan worden. De laatste 25 minuten omdat het spannend is en blijft bij een 1-1 stand tussen AZ en NAC Breda. Jamie Lardel en Dara Dus 10 over 10. Ranomi Kromovidjojo, die won op de Swim Cup de 100 meter vrije slag. En daarmee plaatsen ze zich voor de wereldkampioenschappen. Samen met Femke Heemskijk vertegenwoordigen ze Nederland op die afstand. Jojo won dus die 100 meter, maar dat leverde weinig vreugde op. Uh, nou ja, mijn, mijn 100 vrij is niet helemaal precies gaan, gaan zoals ik wilde. Nee, ik uh, somme. Uh... Ja, ik weet eerst precies wat. 54-1 of 54-2. En ik ging echt voor 53,5 of nog sneller. Dus ja, race technisch ging het op zich wel oké. Okay. Maar uh, de tijd viel tegen. Dus het is echt niet goed. Daar uh, word je geen wereldkampioen mee. Maar gelukkig uh, was dit niet het moment waar het moest gebeuren. Dus nou ja. Ik balde er nu van, maar het is geen ramp. Nee. Ja, hoe verliep je reis voor je gevoel? Uh, nou, eigenlijk uh, er ging niks mis. Het was gewoon, de frequentie was goed en de verdeling was goed. Het was een heel vlakke race, dus zoals het zou moeten. Maar ja, met die frequentie zou je eigenlijk ja, een seconde harder moeten kunnen. Maar dat uh, gebeurde niet. Het is niet dat ik vol liep of dat ik helemaal kapot ging, of uh, dat de start of de finish uh, niet goed ging. Dus... Ja. Ja, het viel even tegen toen je op het scorebord keek. Ja, qua tijd viel het tegen. Qua race viel het op zich, nou, ging het prima. Maar uh, tijd viel echt tegen. Dus uh, ja, niks aan te doen. Dan had ik zelf maar harder moeten zwemmen. Maar uh, goed, ja, goed leermoment. Waar lag het aan? Toch niet aan je nieuwe badpak? Hè? Nee, absoluut niet. Dat zou. Uh, nee, het is ook niet uh, uh, uh, dat er iets fout ging of dat ik iets niet goed voelde gaan. Het was gewoon. Uh, ja, ik weet echt niet hoe het, hoe het komt Misschien iets in de training of zo. Maar. Um, nou ja, het is geen ramp. In Shanghai gaat het wel wat harder. Ja, precies. feit is wel nieuw badpak, nieuwe sponsor. Is dat een groot verschil eigenlijk? Je zwom in Speedo, je zwemt nu in een uh, arena? Ja, nou ja, op zich. Ik zwem ik altijd bij Speedo, maar uh, we hebben heel veel testen gedaan. Heel veel uh, uh, gemeten tijdens trainingen, echt met snelheid uh, in verschillende pakken. En er kwam toch echt uit dat arena bij mij het beste pak is. Nou ja, en dan kies je natuurlijk voor het beste pak. En uh, ja, het zijn natuurlijk geen enorme verschillen van seconden of zo. Maar net even, ja, Arena heeft wat meer voordeel. Dat verschilt ook per zwemmen. Bij, bij mij was Arena het uh, meer voordeel. Dus, uh... En nu hier op de Swim Cup een dagje rust. En dan knallen zondag op de 50 meter vrij. Ja, zaterdag even lekker rustig. Uh, uh, ja, even loszwemmen, denk ik. Eventjes kijken. En uh, de rest lekker rustig. Relaxen thuis. En uh, klaarmaken voor een mooie 50 op zondag. Ja. Ranomi, Krommelby, Jojo. Eerder op de dag leverde Job Kienhuis een topprestatie op de 800 meter vrije slag. Hij zwom een tijd van 7.51.92. 92 En daarmee verbeterde hij zijn eigen Nederlands record met ruim drie seconden. Kienhuis heeft zich ook meteen gekomen voor het WK. Het dook maar liefst 5,5 seconden onder de WK-limiet. Dat hij zo hard zwom, dat kwam voor hem zelf eigenlijk ook wel als een verrassing. Ja, ik kan heel eerlijk zijn, dit had ik niet vermogen gehouden. Ik had ja, gehoopt op een goede tijd en gehoopt op een WK-limiet. En ik zat een beetje te denken aan mijn tijden. En ja, ik had gedacht, als ik nou eens de eerste 157 zwem... dan drie keer 56,9 en dan nog eens keer... of 59,9 en dan nog eens keer 59,0... Ja, dan kom je uit op een tijd van 7, 55, ongeveer. Ja, dat is een ontzettend mooie tijd voor nu. En dat is net iets boven mijn nationaal record. En ja, daar was ik ontzettend blij mee geweest. Maar het ging tijdens de race heel goed. En in de voorbereiding merkte ik al wel dat het, ja, het ging steeds beter En ik, ik zwom de training steeds makkelijker. En ik kwam steeds beter in mijn ritme. En ik merkte vandaag gewoon, ja, ik voelde me goed. Ik was scherp. Ik was ja, goed gefocust. En tijdens de race ook. Ik zat in mijn tunnel. En ik was totaal niet afgeleid door wat de rest deed. En ja, daar heb je gewoon nodig om een goede race zwemmen. en ik hoorde massa helemaal niet, niet fluiten en nog niet fluiten en nog niet fluiten. Dus ik wist gewoon dat het heel goed staat. En dat ja, je had het wel in de gaten tijdens je race, hoe hard je ging. Nee, ik had niet in de gaten hoe hard ik ging, maar ik had met als afgesproken. Als het echt te langzaam gaat, als de slagfrequentie echt ja, stappen te langzaam gaan worden, dan moet je fluiten en dan moet je me erop attenderen dat ik ja, pace moet houden. Omdat ik waarschijnlijk ja, toch in mijn eentje lag. Dus ik had ook niet mensen om me heen waar ik rekening mee kon houden, zeg maar. Want ja, die zwemmen gewoon een stuk langzamer en... Ja, het ging goed en ja, tijdens de race ook, ja, je wist dat je had zwom. Maar ja, is hard dan 7,55 of 7,51? Dat is nog een groot verschil natuurlijk. Job Kienhuis tegen Bob van der Tak. In Eindhoven zwommen vanmiddag nog twee mannen de WK-limiet. Bastian uh, Leijsen deed dat op de 100 meter rugslag. En Lennart Stekelenburg op de 200 meter schoolslag. Stekelenburg zwom met zijn race. Het oude Nederlands record van Thijs van Valken. Goed uit de boeken. AZ-nak, Andy. Ja, stormend uh, AZ probeert uh, de voorsprong weer te uh, heroveren. over 1-1 de stand. En het is uh, spannend, want uh, Graziano Pelle is bijvoorbeeld gekomen in plaats van de... Uh, ja, ik mag wel zeggen falende Brett Holmen die een, een echt slechte wedstrijd speelde de Australier en Graziano, Graziano Pelle, uh, vier doelpunten dit seizoen, de spits ooit gehaald door Louis van Gaal uh, en weggaand aan het eind van het seizoen, moet het dan maar gaan doen want hij speelt nu in de spits met uh, Benschop aan de rechterkant en nu balbezit weer voor AZ, dat kans heeft gekregen hoor niet te kort ook, uh, Paulsen bijvoorbeeld maar ook uh, schoten van uh, Schaars van uh, Elm en van <coughs> Wernbloem. balbezit voor Paulsen, Paulsen speelt de bal in op op, uh, Ortiz. De vervanger van Martens. Ortiz schiet. Maar weer is het Jelle ten Rauwelaar... ...die in de weg ligt. Een... Uh... Goeie keeper, dat wisten we al, Jelle en Rauwelaar. En ook vanavond weer uh, uitstekend werk uh, verrichtend. Maar het uh, komt allemaal lekker open aan beide kanten. Met name achterin bij AZ. En dat geeft mogelijkheden voor Nac Breda om uh, gevaarlijk af en toe uit te breken. Maar nu wordt die aanval weer opgevangen door AZ. Slechte bal van Schaars. Want die wordt uh, onderschept door Gorter. Bal gaat over de zijlijn. Inboor voor AZ via Marcellus. 75e minuut van de wedstrijd. 1-1 de stand. Eerste helft gezien met een uh, ook sterker AZ. Maar de, het grootste gevaar kwam via Nakbreda Amoa die de paal raakte. En toen uh, wel de 1-0 voor AZ. Maar de gelijkmaker in de tweede helft ook uit de penalty via Gorter. Nu is het, uh, het balbezit voor Jelle ten Rauwelaar. Ten Rauwelaar die uh, veel tijd probeert te rekken om uh, minimaal een punt mee te nemen uit uh, Alkmaar. En dat zou natuurlijk wel prettig zijn. Maar daar koopt Breda erg weinig voor gezien het verschil met FC Utrecht. Ten Rauwelaar die de bal richting Leurling brengt. Maar wordt onderweg opgevangen door Elm. Dan weer gekocht door Gillissen. Spelend omdat Luiks uh, uh, geblesseerd is uh, uh, achtergebleven op de bank moet ik zeggen. Want hij zou in de basis staan maar was uh, licht geblesseerd en zit op de bank. Leurling met de voorzet richting tweede paal. Wordt de bal half weggewerkt en opgevangen door Leonardo. Achterin in het strafstopgebied. Struikelt even over de bal. Blijft in balbezit met twee man om zich heen. En is nog altijd in balbezit. Leonardo trekt nu naar binnen. Leonardo schiet. En Leonardo schiet naast. En zo was daar een mogelijkheidje voor Leonardo van Nagbreda. En hebben we precies 75,5 minuten gespeeld. En staat het in deze spannende wedstrijd tussen AZ en Nakbreda 1-1. De wedstrijding in de ronde van Baskenland... heeft Rabo-renner Oscar Freire zijn dagzegen in de voorlaatste etappe ontnomen. Na bestudering van de beelden van de Mastersprint... bleek dat Freire werd geduwd door zijn ploeggenoot Luis Leon Sanchez. Door de disqualificatie van Freire ging de zegen naar de Italiaan Cavazzi. De Spanjaard Joaquín Rodriguez behult de leiding in het klassement. De Franse wielrenner Anthony Roux heeft de omloop van Sartre gewonnen. Zijn leidende positie kwam in de slotetappe niet meer in gevaar. De ritzegen ging naar de Daniele Benatti uit Italië, die zijn derde dagsucces vierde. Wilrenster Ina Joko Teutenberg uit Duitsland... heeft de tweede etappe van de Energiewachttour gewonnen. De Energie -wacht Tour is het waarschijnlijk. Ze wonnen in het Groningse Midwolda de tweede massasprint op rij. Kirsten Wild eindigde als tweede. Marianne Vos greep met haar vierde plaats net naast de bonificatieseconde... en verloor daarmee de leidersstrijd aan Teutenberg. En Rocco van Straat heeft bij de Nederlandse Kampioenschappen snowboard... het onderdeel Big Air gewonnen. Dolph van der Wal eindigde in het Zwitserse Laaks als tweede. Het brons ging naar Dimi de Jong. En tenminste Novak Djokovic doet komende week niet mee aan het toernooi van Monte Carlo. De huidige nummer twee van de wereld heeft een knieblessure. Djokovic is in 2011 nog ongeslagen. De Servië won de laatste 26 wedstrijden op rij... en bracht dit jaar al de Australian Open en de toernooien in Dubai, Indian Wells en Miami op zijn naam. En die houdt kamp bij dat spannende duel tussen Narzet en Nagbreda. AZ in balbezit via Elm. Elm die de bal schuift naar Ortiz. Ortiz uh, in de middencirkel draait zich uh, half vrij. En uh, wordt dan toch dermate aangetikt door Chaba uh, Verher... dat er een vrije trap is. Die is snel genomen. En Schaar speelt de bal in op Pelle. Maar Pelle mist toch uh, aardig wat ritme. Dat uh, kun je duidelijk zien aan zijn balaannames. En aan het uh, bekijken uh, naar de bal moet dan twee stappen naar voren doen. Doet dat niet en raakt de bal kwijt. De bal gaat wel over de zijlijn in het voordeel van AZ. Weer Pelle die de bal krijgt, maar hem even kwijt is... Hij ligt onder je, dat weet hij nu ook. En dan maakt hij, er wordt er een overtreding op Benschop gemaakt. En dat levert een vrije trap op. Op een aardige plek, medetje of tien, buiten strafschopgebied. Vanuit de keeper gezien, Terrolaar aan de linkerkant. Dus Stijn Schaars zal hem nemen. Eens even kijken, wie komt er allemaal naar voren? Hector Moreno zie ik daar gaan. Benschop kan koppen, Pelle kan koppen. En dat zijn de mensen die het gevaarlijkst zijn voor de neus van de keeper Terrolaar. Met het linkerbeen vanaf de rechterkant gaat Schaars die bal inbrengen. Even er moet van zich en wat mensen uit elkaar trekken. Want het gaat op het scherpst van de snede. En dus kan de vrije trap nu genomen worden. Het fluitje klinkt. Daar is de vrije trap van Schaar slecht genomen in het tweemalsmuurtje. Een zucht van teleurstelling. Hoor je door het publiek heen gaan. Die bal had beter genomen moeten worden. Het levert slechts een inworp op voor AZ. Het staat met nog 12 minuten te gaan. 1-1 in Alkmaar. Goed, we komen zo bij terug. Op het EK Turnen in Berlijn had de meerkampfinale bij de vrouwen veel gezichten. Heel veel gezichten zelfs. Er was dramatiek omdat Aleja Mustafina, de regereld wereldkampioen... al bij het eerste onderdeel, bij de eerste toestand moest afhaken. Met een ernstige blessure. En er was tevredenheid in het Nederlandse kamp. En dat had alles te maken met Celine van Gerner. Die de finale afsloot met een uitstekende klassering. Kijk, daar komt de, de nummer 7 van Europa aanlopen. Ja, dat klopt. Ja, ik had wel een goede wedstrijd vandaag. Ik ben blij dat ik weer een stabiele neerkamp heb neer kunnen zetten. En ja, daar was ik ook heel blij mee. Wat dan opvalt, is dat het eigenlijk op alle fronten beter ging dan in de kwalificatie? Ja, klopt. Ik was uh, ook wel wat minder gespannen nu. En uh, ja, ik denk dat ik misschien net een wat voller erin ben gegaan. En dat uh, heeft wel al zo uitgepakt, ja. Dus de koele kikker was weer terug dit keer? Ja, dat klopt. Waarin zat het hem? Ben je moeilijker gegaan of was het allemaal wat zuiverder? Uh, nee, wel niet moeilijker, Allemaal gewoon hetzelfde. Uh, nou, dit keer heeft mijn element op brug wel geteld en vloer heb ik een hogere uitgang gekregen. Dus ja, eigenlijk wel wat zuiverder kun je wel zeggen, ja. Hoe is het nou om een nummer 7 van Europa te zijn? Ja, dat nou, doet natuurlijk hartstikke goed. En uh, ik ben blij dat ik mijn nieuwe programma zo op neer kunnen zetten als ik dat ik vandaag heb gedaan. Moet je dit zien als een tussenstap of uh, is dat voorlopig wel even goed zo, zo'n klassering? Uh, nou, Natuurlijk, het belangrijkste is Tokio dit jaar, het WK. En uh, nou, dit is wel een mooie meting daarvoor. Is er nog meer mogelijk? Uh, nou, ik had nu nog een klein foutje op bal. Ik heb mijn handen aangeraakt en ik stapte buiten de vloer. Dus als je dat weg zou rekenen, dan zou er nog meer mogelijk zijn inderdaad. Of moet je gewoon zorgen dat je sprong nog wat moeilijker wordt? <laughs> ja, dat zou heel handig zijn, ja. <laughs> Gerben Wiersma, het verhaal van deze meerkampfinale was ook het verhaal van Mustafina. Heb jij gezien ja. wat er gebeurde? Ja, ja, dat vind ik hartstikke erg. Um, want dat was, of is een van de grote helden op dit moment uh, binnen het turnen in de wereld. En, uh, en ik ben bang dat het wel eens uh, heel uh, wel ernstig zou kunnen zijn met die knie. Het gebeurde tijdens haar sprong. Wat gebeurde er? Ze maakte Yudchenko 2,5 schroef. Uh, dat is uh, een extreem moeilijke sprong. Waarbij ze uh, eigenlijk doordraaide tijdens de landing. En dan, uh, ja, dan sla je je knie op slot en dan, uh, ja, dan, dan kan dit gebeuren. Zag je meteen dat dat de foute boel was? Ja, eigenlijk wel. Als je het dan terug ziet op de televisie... dan uh, heb ik helaas een ervaren oog om te zien dat dat, uh, dat, dat inderdaad wel heel pijnlijk was. Ze is naar het ziekenhuis voor onderzoek, maar jij vreest dat ze er een tijd uit zal zijn? Ik ben bang voor wel, ja. Maar ik hoop het niet. Nee, precies. Want ja, wat je al zei, ze is natuurlijk wel echt het boekbeeld van het vrouwenturnen momenteel, hè? Ja, ja dat is gewoon heel bijzonder. Als iemand zo ontzettend goed kan turnen, um, dat is alleen maar goed voor de sport, uh, dat, dat, dat, dat dat soort turnsters er zijn. Trainer Wiersma over uh, Celine van uh, Gerner, die het zo goed deed bij het EK turnen in Berlijn. Het stormt in het stadion van AZ en die houdt kamp. 1-1, uh, figuurlijk uh, stormt het. Maar uh, het is een, een schietend geworden, de verdediging van Nac Breda. Want AZ probeert er alles aan te doen om die drie punten binnen te halen. En het uh, zou me verbazen als dat ook niet lukt. Nu een uh, vrije trap voor Nac Breda. En Nac ziet ook wel in dat het uh, heel moeizaam gaat. En gaat nu ook wat tijd trekken. De bal is in de middencirkel. Op vrije trap wordt genomen door Gilles op Verher. Verher. Het zou zomaar ook de andere kant op kunnen gaan. Hoor. Maar ik denk dat er een winnaar komt vanavond. Er komt de bal voor het doel richting Amoa. Maar wordt weggekopt uh, uit... De verdediging door Marcellus wordt weer opgevangen door Gorter. Gorter naar Leurling. Leurling, aardige overstap. Blijft zelf in balbezit. En verrast daarmee Marcellus. Marcellus is op tijd terug. Dan speelt Leurling Gorter weer aan. En Gorter gaat even lopen met de bal. Speelt er weer naar Leurling. Leurling nu met wat ruimte. Leurling kan gaan lopen met de bal. Kan ook gaan schieten. Doet dat. Maar schiet de bal tegen zo'n beetje de cornervlag aan. Met andere woorden, raakt de bal niet echt lekker. Nog acht minuten in Alkmaar bij AZ tegen Alk Breda. 1-1. En Abra Cadabra in Alkmaar de slotfase van AZ Breda. Ja, er ligt iemand uh, heel ver buiten uh, zeg maar het bereik van de bal. Ligt daar en dat is Leonardo. Die ging opeens liggen. En niemand weet waarom. Uh, maar hij komt nu weer overend. Uh, ik moet wel zeggen, nou, Breda is aan het tijd trekken. 1-1 de stand dat de beide teams naar elkaar gewaagd zijn. Uh, blijkt ook uit de eerste wedstrijd eerder dit seizoen in Breda. Toen werd het ook 1-1. Uh, we gaan een wissel krijgen. Leonardo eruit. Jens Jansen erin. Ja, dat zegt uh, genoeg voor de kenners. Want uh, Leonardo is een aanvaller en Jens Jansen is een verdediger. En dus wil men bij NAC uh, John Carlsen en Gert Aandewiel dat uh, puntje Koesteren. Balbezit uh, wordt teruggegeven aan Nouk Breda. Bal werd even over de zijlijn gespeeld voor een uh, blessurebehandeling voor diezelfde Leonardo. Die er dus uit is nu. En ik denk dat dat ook wel verstandig is van Kaals er om hem eruit te halen. Want hij had al een gele kaart. Maakte zojuist nog een overtreding waar hij door het oog van de naald ging. Werd gespaard door Tom van Ziegem. Balbezit, <coughs> sorry, voor de keeper van uh, Nouk Breda, Jelle ten Rauwelaar. Speelt de bal de diepte richting. Leurling, Leurling kan niet koppen. Marcellus ook niet. En dus is de uh, hond die uh, met het been vandoor gaat... Is uh, mooi, Zander speelt hem op Wermbloom. Wermbloom naar Pelle, Pelle naar Schaars. Schaars in de middencirkel, houdt de bal even bij zich. En schuift hem dan naar Marcelis, Marcelis, bal weer doorspelen. Slechte bal, ontzettend slechte bal op uh, Benschel. Want de bal gaat over de zijlijn, halverwege de nakhelft. Magorten dan gaan gooien. Ja, als je zo zwak in paas, dan verdien je het ook niet om te winnen. Ondanks de mogelijkheden die er... <coughs> Met name in de tweede helft zijn geweest voor AZ. De kopbal van Amoa levert geen balbezit op. Want via Mooijzander gaat de bal terug naar keeper Romero van AZ. Die weinig te doen heeft gehad. Toch een keer ge uh, gepasseerd is door de penalty van Gorter. En dus staat het omdat ook AZ een penalty benutte. 1-1 met nog 2,5 minuten gaan. Meld ik ons dus even dat uh, er in de eerste divisie natuurlijk ook is uh, gevoetbald. FC Zwolle Helmond Sport eindigde in 1-1 voor de vijfde keer op rij. Speelde koploper Zwolle dus uh, gelijk bij de ploegen. Eindigde de wedstrijd trouwens met 10 man. Bij Zwolle uh, werd Bordekien van het veld gestuurd bij Helmond Sport van der Linden. Nummer 2 van de ranglijst, RKC Waalwijk, kan zondag dus weer dichterbij komen. Dan speelt het thuis tegen Ahead Eagles. Nou, Het gebeurde er nog meer vanavond. Dordrecht, AGOVV 4-1. MVV, Veendam 2-1. Volendam tegen Fortuna Sittards 2-1. RBC Telstar 1-1. En Emmen, Almere City 0-0. Dat geeft de volgende stand. Eerste Zwolle, 64 uit 30. RKC heeft er 60 uit 29. Helmond Sport derde met 52 uit 30. En Veendam heeft er 48 uit 30. Staan vierde. Onderin de laatste drie. RBC Roosendaal 25 punten uit 30 wedstrijden. Fortuna Siddert heeft er 22. En laatste Almere met 20. Dus ook onderin is het spannend. Weer even naar Alkmaar en die. Ook spannend. Vrije trap. Stijn Schaars. Een meter of drie. Buiten strafschopgebied ligt de bal. En Schaars gaat hem nemen. Reken maar. Want hij ligt goed voor een linkspoot om die bal langs de muur te krullen. Waar buiten wat nakspelers ook twee spelers van AZ staan. Namelijk Pelle en Benschop. En daar, door dat gaatje, zal die bal moeten. Daar komt de aanloop van Schaars. Schaars in de muur. Zoals hij dat al eerder deed. Bal wordt wel opgevangen eh, door Elm. Wordt weer ingebracht. Wordt doorgekomen door Pelle. Maar komt dan bij Wermbloom terecht. Maar Wermbloom wordt goed verdedigd. door Amoa. De 90 minuten zitten er bijna op. Want we zitten in de 90ste minuut. Opvallend. Maar twee wissels gezien. Dus zal er niet al te veel bij komen. Nu komt er een derde wissel. De tweede aan Az-kant. Nick van der Velde staat klaar als de bal de diepte ingaat richting Moreno. Maar die krijgt de bal niet onder controle. En dan gaat uh, Jellet en Rauwelaar de bal weer in het spel brengen. Uh, Dirk Marcellus gaat naar de kant. Hij wordt uh, vervangen. Denk ik, nee. We krijgen drie minuten extra tijd. Uh, uh, Dirk Marcellus heeft wel nummer drie. Maar Nick van der Velde staat. Hij staat nog aan de zijkant met uh, uh, de schoenen gestrikt en eruit gaat Benschop. En dus uh, krijgen we nog drie minuten extra tijd die nu ingaan. Nick van der Velde erin, Benschop eruit. Nog drie minuten te gaan bij een 1-1 stand. Red Bull Salzburg heeft trainer Huub Stevens weggestuurd. En Ricardo Monis, dus dat is ook een Nederlander, aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. Stevens won vorig seizoen de landstitel met Salzburg, maar dit seizoen gaat het minder goed. Negen speelronden voor het einde staat de titelverdediger op de derde plaats. Op vijf punten achterstand van Conte oploper Austria Wien. En Michael van Praag bemiddelt niet langer in de bestuurscrisis bij Ajax. Van Praag vergezelde Henny Hendricks, Arie van Ors en Robbeen junior... en Kees van Uvelen tijdens een bezoek aan Johan Cruijff in Barcelona... waar ze een goed gesprek met hem hadden. Ze rapporteren binnenkort de ledenraad... die dan een benoemingscommissie voor een nieuw bestuur... en een raad van commissarissen in het leven roept. Cruijff heeft al aangegeven dat hij een functie... in de raad van commissarissen niet uitsluit. Hoe lang heeft NAC nog, en die... En uh, AZ ook, 2,5 minuut. Want ja, de extra tijd <laughs> tij bedroeg 3 uh, minuten. Daar is een half minuutje van voorbij. Vrije trap voor Nouk Breda. Omdat Gorter uh, door Nick van der Velde uh, tegen de vlakte werd gewerkt. En de vrije trap gaat richting Amoa. Amoa kan koppen en uh, komt de bal richting Schilder. Maar Schilder komt niet in balbezit. Omdat Mooijzander ertussen zit. En nu is het uh, helemaal stormen geblazen. Bal richting Pelle. Kan niet koppen. Wie, uh, wint, de dan... Wie wint de afvallende bal? Dat is uh, Nouk Breda. Gorter, slechte bal. Speelt hem zo in de voet. Van Elm, Elmbal naar Schaars. Schaars kan hem doorschuiven. Doet dat ook uh, naar Moreno. Moreno gaat meteen lopen met de bal en brengt hem nu in de diepte richting van de velden. Van de velden op de rand van het strafschopgebied aan de rechterkant. Speelt de bal tegen de hand van Horvat. Dat is al eerder gebeurd in deze wedstrijd. Nu moet je ervoor fluiten. Is het is wel een vrije trap net buiten het strafschopgebied, maar nu wordt er niet voor gefloten en levert het slechts een hoekschop op. Maakt niet zo verschrikkelijk veel uit, maar Schaars maakt zich nog steeds boos op de grensrechter dat er gefloten had moeten worden voor een vrije trap. Uh, hij heeft daar Gelijk. Maar ik zou me nu concentreren op de hoekschop. Dat gaat hij ook doen, Stijn Schaars. Daar komt de hoekschop vanaf de rechterkant met linkerbeen. Richting tweede paal. Paalsen kan niet koppen omdat uh, gekopt wordt door Schilder. Gaat de bal aan de andere kant van het veld over de zijlijn. En mag er gegooid gaan worden. Maar krijgen we eerst nog een wissel. Wissel aan de kant van uh, de heren uit Breda. Julian Jenner, ooit zijn broodverdienend hier in Alkmaar. Gaat er inkomen en uh, eruit gaat Anthony Leurling. Dit is meer op om tijd te winnen. Want ik kan me niet voorstellen dat Julian Jenner in de laatste minuut nog eventjes... Uh... Een, een, een verschil kan gaan maken. De inworp aan de andere kant. Terwijl Leurling als een man van 132 naar de kant loopt en nu over de zijlijn is gekomen en Jenner er snel in komt om zijn plaatsje op te zoeken om iemand te gaan dekken. Wordt de inworp genomen. Komt in één keer voor het doel. Wordt half gekopt door Amoa. En dan nog een keer door Amoa. Dat doet hij knap. Is het Elm die de bal weer inbrengt. Hoog voor het doel. Wermbloem die kopt. En dan wordt de bal weggekopt door Schilder. Is het Elm die Amoa uit leven maakt. Van de velden naar Wernbloom, Maar Wermbloom komt de bal niet goed door. En dan is het wegwerken uit de verdediging van Nac Breda. Maar niet voor lang. Want Schaars heeft de bal opgevangen. Speelt hem op Moizander. Moizander wordt opgejaagd door Jenner. Maar Moizander schiet de bal hard naar voren. Wordt heeft zeker doorgekomen, Is er een kans en een schot. Maar het schot is niet goed genoeg van Pelle. Om Ten Rouwelaar echt in de problemen te brengen. Dit was een mogelijkheid door in de laatste minuut van deze wedstrijd. Maar Jelle Ten Rouwelaar is een goede keeper. Het doorkoppen was goed. En uh, Schot is uh, niet echt uh, goed, want het komt recht in de handen van Ter Ondertussen het spel weer verder met de diepe bal van Marcellus. Daar komt opeens uh, uh, Rorties uh, eruit en uh, wordt er een klein duwtje gegeven met de schouder. Niets aan de hand. De kopbal terug op uh, Ter Rauwelaar is uh, goed. En dus gaat Ter de bal weer in het spel brengen. Doet dat met een lange trap richting Amoa. Amoa met Marcellus. Marcellus kopt, maar kopt de bal naar Gorter. Die is toch van de vijand. Een van de makers uh, van de doelpunten vanavond. Het eerste doelpunt werd gemaakt door Elm. Het andere doelpunt door Gorter. En zo verliest AZ twee hele dure punten. Want Van Zichem heeft gefloten. 1-1 de eindstand in Alkmaar bij az -Nak Breda. Berlijn maakte zich vandaag op voor een Duits feestje op het EK-Turnen. De winnaar van de meerkampfinale bij de Mannen stond voor de Duitse fans eigenlijk al vast. Philip Boy, de man die vorig jaar bij het WK verrassend het zilver pakte. Maar ja, die moest het voor zijn eigen publiek nog wel even doen natuurlijk. Een reportage van Edwin Cornelissen jongen, dat is ook wat. Een uurtje voor aanvang van de meerkampfinale staat er al een hele rij met mensen bij een steentje. Waar staan jullie voor? Hier geeft het een autogrammen van Fabian. Fabian Hambugen? Ja, deswegen heb ik me aangesteld. Ah, Fabian Hambugen is aan het signeren. Ja, het voormalige boekbeeld van het uh, Duitse turnen. Maar hij is er niet bij, hij is geblesseerd. Hopefully I'll be back as soon as possible. En dus moet het in Berlijn van een ander komen? Het gibt ook andere goede turnen. Philip Boy... En dat moet Fabian Hambüchen beamen. De favoriet vanmiddag heet Philip Boy. Hopefully the title will stay in Germany because I was the last one in 2009 who got the all round title. Uh, so I wish him good luck. Of het uit het hart komt van Fabian Hambüchen, dat is maar zeer de vraag. De twee zijn bepaald geen vrienden. Maar goed, de meerkampfinale in Berlijn. Dat betekent toch dat bijna iedereen in de hal supporter is van Philip Boy. Ja, en daar staat hij, Filip Boy, 25 jaar is hij. Een hoekig, afgetraind gezicht. Voor de rest natuurlijk zo'n echte spierbundel. Vincent Rijmering, een van de Nederlandse juryleden. Beschrijf hem eens. Het is een, uh, een turner die uh, ja, een heel breed scenario aan elementen uh, kan turnen. Uh, verrassende combinaties, uh, spannende elementen zeg maar, als jurylid, uh, zeg ik dan. Ja Vooral Brekstok uh, exceleert hij. Ja, precies, want Filip heeft al aangegeven dat het zijn ultieme droom is om in Londen in de rekstokfinale een medaille te pakken. Dan denk ik, uh, dat is slecht nieuws voor gezond. Ja, maar daar is, uh, is, is helemaal niks mis mee. Ik denk dat er genoeg uh, jongens zijn die uh, die, uh, die droom hebben. En uh, het is alleen maar mooi om, uh, om concurrenten te hebben, want zonder concurrenten dan uh, heb je ook, ook geen overwinningsgevoel natuurlijk. In Nederland kennen we eigenlijk vooral Fabian Hambugen. Hè? Is hij een heel ander soort turner dan hij? Ja, Fabian ja, Hamburgen is een, uh, is een uh, vrij kleine, kleine man, een kleine turner... ...en uh, Philip Boy is een stuk groter, dat dus voor, voor mijn lengte. Dus, uh, dus nee, het ziet er heel, heel, heel anders uit. Uh, en ik denk dat Fabian die, die heeft toch wel een iets grotere pakket op dit moment... ...dus hij kan uh, een moeilijkere oefening neerzetten qua moeilijkheid. En, uh, maar ja, als uh, Philip Boy zich zo ontwikkelt, dan, uh, dan zou hij dat in de toekomst ook wel kunnen. Hij heeft een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Vorig jaar werd Philip Boy tweede op het WK, vierde in de Rickshock Finale. Hij is gaandeweg de tijd minder fouten gaan maken. En weet deze meneer van de Duitse Turnbond, hij is ook mentaal gegroeid. Hij durft keuzes te maken. Ja, dat is richtig. Also, ik denk dat dat natuurlijk een heel belangrijke zaak is die men hebben uh, moet. Die tunnelblick, tunnelblik ook in het recht moment te hebben. Dat men dan natuurlijk ook zich uh, focussen kan op die prestatie in het moment. Van mij daar. En dat moet dan dus vandaag gebeuren in de meerkampfinale. Ja. is de ene rol, Philip Boy dat de klok staat. Supporters, televisiecamera's een waar media -spectakel. Bart Durlo uit Nederland zit in dezelfde groep als Philip Boy. En als je trainer Rob Stout moet geloven, is dat alleen maar een hele mooie ervaring voor hem. Ja, nou, dan kan hij alles meemaken. Want uh, de camera's zullen ongetwijfeld de hele wedstrijd op Philip gericht zijn. En misschien wel niet de Bart, maar hij, hij ziet wel heel die gekte om, uh, om Philip heen. En uh, ook dat is weer een ervaring. Uh, ja, wel een kick natuurlijk. Van dat je er toch een beetje bij gaat horen. Zeg maar. Hoe kijk je eigenlijk tegen hem aan als turner? Uh, ja, natuurlijk heel goed als turner. Maar het is zeker niet mijn favoriete turner. Want zijn, zijn houding, zijn uitstraling zijn wel wat minder. Als hij bijvoorbeeld één dingetje fout doet, dan is hij gelijk helemaal boos. En een beetje zo. Dus dan is het... Ja, je moet gewoon... Uh, ja, hoe zeg ik dat? In de wedstrijd blijven. Ook al gaat het fout. Hij laat zich een beetje te snel beïnvloeden door dingen die tegenzitten. Ja, ja, dat zag je ook op Rek wel, want op brug ging hij niet, niet zo heel goed. En op Rek bleef hier ook gelijk voor. Ik denk dat hij dan een beetje focus uh, kwijt is. Ofzo. Ja, Bart Durlo die overigens zelf knap veertiende werd in de meerkampfinale. Heel goed gedaan, maar het is Filip Boy die je tot het laatste moment spannend houdt. Omdat hij zo her en der wat fouten maakt. Dat pausenpferd. Jeder griff zit. Bij het hoogdrukken in de handstand maar... Maar in de afsluitende vloer oefening slaat hij alsnog toe. Die letzte Bahn. Het gaat om um Gold. En is het duidelijk? Boy, hat heeft het geschafft. 500. voorsprong, Er is Europameister. Ja! Philip Boy heeft zijn hoofdprijs te pakken. Dat was mijn grootste traum. E ehrlich, ungelogen. Na Rotterdam heb ik gezegd: Ik wil hier in Berlin Erfolg haben. En wenn dat dan ook functioneert, ah, is het onbeschreiblich. Philip Boy, de Europees kampioen in bijdrage van Edwin Cornelissen. Nou, uh, AZ nakt dus 1-1, dat weten we, maar er gebeurt meer in uh, de Eredivisie dit week. De speelronde 30, een competitieronde waarin FC Twente en PSV hun zelfvertrouwen op moeten vijzelen natuurlijk. Na de desastreuze nederlaag in de Europa League gisteravond. Maar Stigler, goedenavond. Dat waren nederlagen die hard aankwamen, hè? Ja, zeker. Dit zijn uh, mokerslagen voor het vaderlandse voetbal. Nou, hebben we de afgelopen weken zijn we heel tevreden geweest... dat we eindelijk weer eens met twee ploegen de kwartfinale stonden. Maar dan is uh, de rechter toch wel behoorlijk uit, zo bleek. Ja. Voor Twente aanvoerder Peter Wischerof was het een avond om uh, heel snel te vergeten. Maar hij keek ook alweer snel vooruit, want zondag wacht Roda alweer. We weten dat we een hele belangrijke wedstrijd spelen, dus we moeten ons al opladen. Natuurlijk was het een teleurstelling, maar ja, dat moeten we snel achter ons laten, want... Uh... Ja, het is gewoon heel belangrijk, uh, zondag tegen Roda. Ja, want je hebt nog altijd twee paarden om op te wedden. nu. De beker en uh, de competitie. Dat zijn ook de belangrijkste paarden. Ja, dat is ook zo. Dat, uh, dat weten we zelf ook. Kijk, uh, Europa is natuurlijk uh, fantastisch. Maar om echt uh, die Cup te winnen, de UEFA Cup. Ja, dat is gewoon heel, heel erg moeilijk. En dat, en dat wisten we ook. En het kampioenschap is eigenlijk gewoon het belangrijkste. Omdat je weer Champions League wil spelen. Omdat dat uh, ook voor de club heel belangrijk is. Dus ja, dan weet je dat je zondag in ieder geval moet winnen. Om, uh, om bovenaan te blijven staan. Jullie speelden heel goed de afgelopen weken. En dan zo'n 5 nederlaag. Geeft dat een knauw in het vertrouwen? Ja, dat is nu moeilijk te zeggen. Uh, ik denk wel dat we professioneel genoeg zijn om uh, de knop om te zetten. En uh, zeggen ja, het was een slechte wedstrijd. En Villarreal is natuurlijk ook een hele goede tegenstander. Maar uh, in de competitie... Uh, ja, moeten we gewoon uh, ja, doorgaan waar we eigenlijk mee bezig waren. Want we hebben natuurlijk een hele goede reeks gehad uh, in de competitie. Peter Wisschenhoff van Stad tegen Andy Houtkamp. Uh, Bas Stigler, is Roda nu een goede tegenstander? Nee, zeker niet. Want Roda is een uh, moeilijk te bestrijden ploeg, denk ik, voor Twente. Dat bleek al op de eerste speeldag toen het inderdaad gelijk werd. Uh, het is een, een, een ploeg die weliswaar beter in vorm is geweest, denk ik, dit seizoen. Maar de laatste weken toch ook wel weer aardige uitslagen neerzet. Goede spelers heeft en uh, daar loop je niet zomaar langs. Ik denk dat Twente liever een wat kleinere tegenstander zou hebben gehad. Wat voor indruk heb je van Twente nu uh, zo tegen het einde van de competitie? Is het beste eraf? Zijn ze moe of hoe, hoe schat je dat in? Ik heb wel de indruk dat ze moe zijn. Uh, ik denk dat ze zich specifiek heel goed kunnen opladen voor wedstrijden die er werkelijk toe doen. En je merkt al dat dat vorige week tegen PSV zo was. Want toen was Twente goed, met name in de tweede helft. Ik heb de indruk dat misschien wel door de vermoeidheid men de UEFA Cup daar eh, toch gewoon wat minder belangrijk vindt. Het gaat om het kampioenschap, je moet die Champions League weer veilig stellen, dat is het belangrijkste. En ja, als je dan niet helemaal bij de les bent, dan kun je er dus tegen Villarreal met grote cijfers eh, afgaan. Maar het probleem zit hem, en dat geldt voor meer Nederlandse clubs, maar zeker ook voor Twente, in het simpele gegeven dat Twente heeft zeg maar 10, 11, 12 spelers op wiens schouders het elke keer weer terechtkomt. En er zijn Ongelooflijk veel wedstrijden gespeeld, competitie, beker, Europa Cup. En dan is het een keer op. Zeker omdat een deel van Twente uh, tegenwoordig ook international is. Dus dat komt er dan ook allemaal nog bij. Je hebt bijna geen rust. En clubs die ver komen in Europa hebben vaak selecties van 18, 20, nou ja, min of meer gelijkwaardige spelers. Dat heeft Twente niet. Dus op een gegeven moment is het pijpje leeg. Ja. En dat is nu. Dat is uh, nu, ja, uh, hopelijk uh, niet helemaal leeg. Uh, want de vraag is natuurlijk of ze de titelrace volhouden. Maar dat uh, zullen de komende weken moeten aantonen. Dan naar de nummer 2 van Nederland, PSV, liep ook een aardige schade op. De nodige, nodige geestelijke schade wellicht volgens trainer Fred Rutte. Komt het omdat uh, zijn ploeg een leider mist? Komt wel heel snel, uh, komt dat, uh, ja, steekt dat de kop op in ieder geval. En, uh, en uh, dat, is, dat, is, dat is eigenlijk, dat uh, was vorig jaar, dat is, dat is dit jaar. En iedere keer komt dat weer naar boven en, ik denk dat, denk dat wij wel, wel, wel spelen als Hudson, dat het wel in zich heeft. Alleen, ja, gisteren had hij het heel moeilijk. Ja, en die is er pas net? Ja, ja dat klopt. En, en, en, Dan da maak je daar zorgen over, dat je dat soort mensen dus niet hebt? Want dat, nou ja. dat wreekt zich dus op dit soort dagen. Ja, kijk, uh, tuurlijk denk je erover na. En, uh, nou ja, kijk, wat we, wat we hebben uh, laten zien in de vorige... Uh, Euroleague-wedstrijden. Ik, ik vind dat we bijvoorbeeld Sandoorja... En, uh, en ook bij Lille, de eerste helft was ook niet goed... maar daar, daar, daar, daar, ja, daar speelde toch Ola Toivonen wel een rol in... in die twee wedstrijden. En ja, die gaat wel naar die grens. En tuurlijk wordt het in Nederland eens veroordeeld... dat hij een elleboog of weet ik of wat... omdat er camera's bij zijn... Maar... Ja, ik denk dat hij wel een hele stap heeft gemaakt in dat, uh, in dat mentale proces. Je zou toch meer van dat soort karakters willen hebben? Want ik noem nu Van Bommel, maar je kan er natuurlijk tien noemen... die PSV juist internationaal groot maken, sterker maken. Dat is wat je mist. Ja, maar kijk, als je, als je op dit, dit, dit platform speelt... En, uh, en je wilt dat soort spelers hebben... Dat, ik bedoel, dat, dan heb je, heb je ook te maken met... Uh... Ja, wat de mogelijkheden en de onmogelijkheden zijn. En dan kom u, allereerst komen je dan ook nog weer bij de spelers zelf. Hè. Wil die in de Nederlandse competitie spelen? Waar ik zelf mijn vraag tegen ze bij zet of spelers dat überhaupt nog willen. Omdat de andere, andere grote competities zijn natuurlijk ontzettend aantrekkelijk voor die spelers. Nou, dat komt dan ook nog eens een keertje bij. Dat, ze, dat het, uh, alle ogen dan echt ook alleen maar op die spelers zijn gericht. Dus, uh, het, wordt, het is heel moeilijk om dat soort spelers... Uh, uh, bij ons uh, te halen. En denk niet alleen bij ons, maar alle topclubs in Nederland. Trainer Fred Rutten van uh, PSV. Uh, PSV moet het dus doen, Bas, met uh, Hutchinson en Toyvonen. Uh, kan Toyvonen spelen? Hij heeft een placenta-behandeling gehad, hè, geloof ik. Ja, je zegt dat. Alsof dat uh, ja. alle problemen voor eeuwig verhelpt. Dat nou is ja, niet goed het goed. geval. Nee, nee, nee dat, dat, is steeds, oh. dat is nog steeds onzeker. Uh, ik begreep wel van Rutten dat hij... Uh, mocht hij risico moeten nemen met Toivonen... dat hij misschien bereid is dat zondag wel te doen met het oog op de competitie. In ieder geval afgezet tegen de return tegen Benfica. Donderdag zegt hij, nou dan neem ik dat risico in ieder geval niet. Dat geeft maar meteen belang aan, want PSV laat de Europa League nu echt varen. Hm. Maar het is afwachten of hij uh, kan spelen zondag. Daar waar je net zei dat Roda misschien wel een moeilijke tegenstander is voor Twente. In die titelrace is uh, eind van de middag half vijf Heerenveen. Misschien wel de gedroomde tegenstander in deze fase als je het zo benadert hè, voor PSV. Ja, denk ik wel, want die zijn totaal niet in vorm. En dat uh, betekent dat PSV ja, normaal gesproken daarvan moet kunnen winnen. Zo simpel is het. Uh, Heerenveen doet het niet goed. Je weet ook dat een kat in het uh, nauw rare sprongen maakt. Uh, dus wat dat betreft is PSV gewaarschuwd. PSV zal vooral, denk ik, moeten afrekenen met zichzelf... en die twee slechte resultaten van de afgelopen week. En wat bij PSV een rol gaat spelen, wie staat er in de spits? Ik ben heel benieuwd of, of men toch nog vasthoudt aan Berg... die niet goed was tegen Twente. Natuurlijk de laatste weken al niet die ook tegen Benfica weer ondermaats was. En ik heb de indruk dat ook een deel van zijn ploeggenoten... nu echt het vertrouwen in hem verloren heeft. Dat zag je ook wel in de wedstrijd. Waar met name Djucak er een keer totaal langs heen liep. Een berg, alsof hij echt niet bestond, gewoon liet staan. Uh, dus ik ben heel benieuwd of die er staat. Ik denk eigenlijk van niet, namelijk. Nog even naar de heer de Veen. Ron Jans, die kent een uh, bijzonder roerig jaar daar. Er lukt weinig. En net als hij denkt dat hij de boel weer een beetje op de rails heeft... dan ontspoort die trein weer. Er gaan al geluiden op om hem uh, te ontslaan. Volgens Jans heeft het bestuur dat nog niet aangegeven. Er wordt in ieder geval uh, niet aangegeven dat mijn uh, positie ter discussie staat. Uh, nou, soms dan, dan, dan hoop voel, je misschien... Voel je dat wel een beetje? Nou, Robert Veenstra die steunt, dus mij, die steunt mij uh, absoluut. Dus, uh, dus dat uh, voel ik zeker. Maar uh, dat, dat, dat weet ik ook wel. Maar de lekkerste steun is gewoon dat je gewoon... Uh... Vanuit je, kijk, je familie, je vrienden, dat, dat is hartstikke duidelijk. Maar soms, of regelmatig, krijg je ook uh, toch sms'jes van mensen dat je zegt van... Goh, dat is even leuk. Dus uh, de steun is genoeg. Maar uh, aan de andere kant, uh, ik ben niet zielig hoor. Ik, uh, ik heb hier bewust voor gekozen. en uh, nou, Ik ben nog steeds uh, strijdvaardig en uh, je geeft alles. En je hoopt dat, uh, dat je hieruit komt. Dan is het alleen maar mooier als je dit hebt meegemaakt en, en je bouwt wat op. En als het het uh, tegenovergestelde is, ja, dan, uh, dan, zien we, uh, dan zien we het ook wel. Maar dan gaan we ook door. En dan nou, aan het einde van het seizoen de balans opmaken, eh, schoonschip maken? Ja, nou, dat klinkt wat, uh, wat negatief, maar uh, ik denk wel dat het uh, goed is om uh, van dit seizoen uh, te leren. En, uh, wat dat betreft denk ik wel dat er veel gaat veranderen uh, in het volgende seizoen. Wat heeft het met jou gedaan? Heb je er ook ontzettend veel van geleerd? Want als je altijd wint, dan leer je volgens mij minder dan wat je nu meemaakt. Ja, dat, dat zeggen ze. Je leert meer van verlies dan van, uh, van winst. Nou ja, dat zal, de toekomst dan, uh, dan moeten, uh, dat zal in de toekomst moeten blijken in ieder geval. Uh, ik heb in ieder geval uh, een heleboel geleerd. Dat, uh, dat weet ik zeker. Ron Jans tegen Rob Fleur. Hij zegt, uh, Bas, dat er volgend seizoen een hoop gaat veranderen. Ik ben heel benieuwd. Of hij daar nou... dan ook een rol in speelt bijvoorbeeld? Ja, dat denk ik wel. Het domste wat Hereveen kan doen nu is hem ontslaan. Dan ben je weer je beleid kwijt. Volgens mij moet je beleid maken voor een periode die wat langer duurt dan een paar maanden. Nee, kijk, bij Hereveen hebben ze natuurlijk in die selectie een aantal uh, mensen zitten waarvan ze eigenlijk wel af willen. Dat is al wel in gang gezet. Toen Jans kwam de afgelopen zomer is daar wel het een en ander vertrokken. Um, en ze willen eigenlijk nog wel wat mensen laten vertrekken de komende zomer. Dus langzaam maar zeker draait dat wel de goede kant op. Als je zo'n stadion hebt en uh, zo'n publiek... en het zit altijd vol en je hebt eigenlijk ook gewoon een prima begroting... dan komt dat ook allemaal wel goed. En is dit echt zo'n jaar waarin je nou ja, een beetje moet ombouwen... waarin het allemaal tegen zit. Mm. Maar uh, nou ja... Ik, goed, je weet nooit in de voetballerij hoe het werkt... maar Jans ontstaan lijkt mij erg uh, onverstandig. Ja, hij is uh, juist bezig met een soort herstelproces. Dat is al in gang gezet, uh, bedoel je te zeggen. Ja. Dat moet je nu niet uh, ja. Ja. Ja. En hij heeft natuurlijk wel de pech dat het ook allemaal... ja, het zit ook allemaal net een beetje tegen. Ja. Kan. Uh, PSV kreeg, uh, kreeg uh, behoorlijk wat tikken op de neus. Uh, verliezen van Twente en van Benfica. Ron Jans ziet, daarom kan ze in Eindhoven. Als je kijkt uh, wat is een geschikt moment vooraf om tegen PSV te spelen, is dit niet? Uh, is dit, dan lijkt dit misschien wel een geschikt moment? Want ze hebben toch bij, uh, bij Twente een tik gehad en uh, nou, gisteren bij uh, Benfica zijn ze gewoon weggespeeld. Dus uh, ja, wat, wat dat betreft he, hebben we ook niet een ploeg in vorm. Maar ja, dat kan soms ook het gevaarlijke zijn dat ze tegen Herenveen willen laten zien uh, dat het uh, wel kan. Maar ja, wij willen ook wat laten zien. Dus uh, wat dat betreft uh, zijn het toch uh, twee ploegen die uh, op dit moment in een uh, ja, in een moeilijke situatie zitten. Wat is dit nou? Wishful thinking, Bas? Ja, dat denk ik eerlijk gezegd wel. Want uh, ik geloof als je een ranglijst maakt van 2011... dat PSV de slechtste ploeg is. Daar zouden ze onderaan staan. Die hebben in dit kalenderjaar één keer gewonnen. Dus uh, dan weet je het wel. Nee, normaal gesproken is PSV toch... ondanks dat men daar natuurlijk ook een paar tikjes heeft gekregen... want dat constateert Jans wel terecht... is PSV gewoon de favoriet. En denk ik dat Heerenveen uh, zich liever iets anders zou hebben gewenst komende zondag. Oké, okay, dankjewel. Bas Stichler was dat. Dan even het programma. Zaterdag kwart voor zeven. VVV NEC. Kwart voor acht. Ado, Vitesse en Excelsior. De Graanschap. Om kwart voor negen. Op zaterdag Willem II. Herakles. En op zondag om half drie. Drie wedstrijden. Ajax, Groningen, Twente, Rode en Utrecht Feyenoord. En om half vijf. PSV tegen Heerenveen. Gaan we nog even over wielrennen hebben. Van tien jaar geleden won Cervais, Knaver de wielerklassieke Parijs, Roubaix. Zondag is hij er weer bij, maar dan als ploegleider van de Skyploeg. De hel van het noorden, voor veel uh, wielrenners en liefhebbers... is het de mooiste koers van het jaar. Een reportage van Steven Dalebout. De Carrefour de Larbre, een van de laatste keienstroken in parijs roubaix tussen de weilanden ingeklemd, een smal, hobbelig paadje. Een paar dagen voor de koers is het uh, een oase van rust hier. Vogels fluiten, hazen hobbelen door het weiland. De boeren zaaien hun akkers, maar zondag... Dan zal dit de hel zijn. Misschien rijdt hier zondag wel weer iemand alleen aan de leiding. Bang voor de hete adem van de achtervolgers. Toegeschreeuwd door waanzinnige fans op weg naar glorie. Of misschien wel helemaal niet. Precies zoals Serva's Knaven dat deed tien jaar geleden. Na een aantal pogingen lukte het hem toen om weg te rijden uit de kopgroep van zes. waaronder drie ploegmaats. Knave nou, gaat weer. is nou, een goed moment. Op moment. Nou, Dirksens kan niet en nu kan Knaven wegrijden. Ja, je wordt op een gegeven moment heel erg nerveus. Zeker als je al een, een gaatje krijgt. Werd ik eigenlijk best wel nerveus. Van, oe, Ik ga je dadelijk winnen. Of hè, zo van ja. En dat, dat je dan moet blijven gaan. Dat je je benen niet meer kunt stilhouden. Want ja, je, gaat, je kunt de weg gaan nemen. 10 kilometer nog naar de aankomst. In een bijzondere dag voor Servaas Knaven. Tijdritje van 10 kilometer. Ja. Ja, ik hoorde ook van dat ik nog iets van 44 gemiddeld gereden heb. hoorde ik dan vorig jaar een keer. Uh, maar dat, dat komt niet overeen met het gevoel wat ik had. Voor mijn gevoel stond ik bijna stil bij wijze van spreken. 44 gemiddeld in die laatste 10 kilometer? Ja, in die laatste 10 kilometer, ja. En, en voor mijn gevoel uh, ging, ging het veel en veel langzamer. Maar dat is toch puur door de adrenaline en alles. En, en ja, al 260 kilometer gefietst. Ja, was het gevoel heel anders dan dat de, de werkelijkheid was. Dus het gaf al aan dat ik gewoon echt wel goed vooruit ging en dat ik daarom ook eh, die voorsprong kon pakken en, en houden. Diep gebogen over het stuur. Alleen met zichzelf. En wat speelt er door zo'n hoofd? Daar reed Knaven dan moederziel alleen over die vervelende rotstenen in dit Noord-Franse landschap. In de verte kan je de bewoonde wereld al zien en ook Knaven zag dat op dat moment. Daar moest hij zijn, op die lelijke, maar daardoor oh zo mooie wielenbaan in Roubaix. Motorweg, wachten, ja, daar is hij, serva's Knaven. Ja, wat moet je een mooi gevoel hebben. Kijk hem aan, ja, hij ja, ja, moet ja, zijn ja, shirt ja. schoonmaken, professional genoeg is hij, dat hij weet hoe dat moet. Dan kom je die baan opgedraaid in Roubaix, die wielerbaan. Uh, nou ja, wij zien jou eigenlijk niet echt, want er zit een onwijze laag modder op je gezicht en op je lichaam. Wat zie jij? Ja, wat, wat zie ik? ik, ja, ik heel, het is eigenlijk wel jammer, ik weet daar niet echt heel veel meer van. Je zit in een bepaalde roes, dat kwam voor mij ook als een verrassing. Uh, nooit echt over. Ja, soms wel eens een keer over nagedacht van hoe zou het zijn om daar alleen de wielerbaan op te draaien. En dan gebeurt het en dan... Het enige waar ik aan gedacht heb, was mijn shirt wat schoon te maken. Zodat de sponsornaam duidelijk leesbaar was. En ik heb ja, wat mensen langs de kant zien staan. Verzorgers en zo van de ploeg. Die heb ik nog een high five gegeven. En ja, het was ook, ja, toch op een of andere manier echt wel genieten. Maar ja, niet dat ik het nou nog heel bewust terug kan halen. Maar ik heb wel, als ik de beelden terugzie, dan... dan... Dank je, ik wel. Knave won de belangrijkste koers van zijn leven en dronk s'avonds één glas champagne. Hoe niet romantisch is dat? Hij had nooit verwacht te winnen en dus geen chauffeur geregeld. Opnieuw was Knave alleen. Nu op weg naar huis, op de Belgische snelweg. Ja, en ik werd nog geflitst ook nog. Dus. Ja. <laughs> die heb je nog moeten betalen ook? Ja, dat heb ik nog gewoon betaald. Ja. Ging de hele dag ging het hard. Ja, nee, dus ja, ik werd nog net voor Antwerpen geflitst en uh, ja, ik... Eigenlijk zou ik die foto nog wel willen hebben, lijkt me wel leuk. <laughs> ik reed dan wel niet extreem hard, ik reed denk 25 km per uur te snel, maar uh... ja, dat heb ik nog meegemaakt allemaal. Ja, je maakt wel mee op zo'n dag Hier op de Carrefour de Larberen rijden nu nog gewoon landbouwvoertuigen. Maar zondag zal het hier gekkenhuis zijn. Severs Knaven komt hier ook weer voorbij, maar nu dus in de volgwagen van de Skyploeg. Mannen als Fletja en Thomas zullen het moeten gaan doen voor die ploeg. Maar Fabian Cancelara zal, net als vorige week in Vlaanderen, topfavoriet zijn. Hij was zondag heel sterk, uh, waarschijnlijk doordat hij toch niet genoeg gedronken heeft, uh, heeft hij kramp gekregen. Dus uh, hij gaat super gemotiveerd zijn voor zondag. Servus Knaven was dat over. Servus Knaven verschijnt trouwens uh, volgende week een biografie. De titel uh, uh, 3216. Het is geschreven door uh, Rick uh, Bolting. En vanaf dinsdag is het verkrijgbaar in de boekhandels. Morgen het Sportforum met nrc journalist Con uh, Greven. Tom Boot is het natuurlijk ook. En Roland Opmans. Dat allemaal. Morgen straks het oog met Thijs van der Brink. Ik wens u nog een heel fijne avond. Dag. Dit is Radio 1. Elke dag het nieuws van alle kanten. 10.000 functies worden geschrapt. Besefte. Wat gaat er nou met die tanks gebeuren? Die worden verkocht. De klappen dat gaan echt overal vallen. En dat vind ik ook heel niet leuk. Dat is echt dramatisch. Impact is natuurlijk enorm. Luister via radio, mobiel of internet. Weet u nog dat u de eerste keer internet opging? Ik neem aan dat u het web bedoelt. Ja. Kijk live mee met de webcams in de Radio 1-studio. En reageer rechtstreeks via Twitter of mail. Weet je nog wat je eerste tweet was, Holland? Ik zou het echt niet meer weten. Nee, ik ook niet. Ga naar radio1.nl voor meer informatie.